Zes uur. Wille C. Jong met het NOS-journaal. GGD's in Rotterdam en Amsterdam gaan voorlopig geen contacten meer bellen... van mensen die met corona besmet zijn. Door het grote aantal besmettingsgevallen zijn er niet genoeg GGD-medewerkers... om de bron- en contactonderzoeken volledig uit te voeren. Alleen mensen die in de risicogroepen vallen worden nog gebeld. Ook landelijk lopen de GGD's met bron- en contactonderzoeken... tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Het moederbedrijf van de winkels van onder meer Miss Etam, Claudia Streeter en Steps is failliet verklaard. Volgens FNG Nederland is de kans op een doorstart in Nederland nu groter. Bij het bedrijf werken 3000 mensen, van wie 1000 in België. De Belgische tak van FNG ging eerder deze week failliet. In het zuiden van India is een passagiersvliegtuig bij de landing van de baan gegleden. Het gebeurde op Calicut International Airport, ook wel bekend als Karipur Airport. Het toestel van Air India had zeker 180 mensen aan boord, melden Indiase media. Op beelden is te zien dat het toestel naast de landingsbaan ligt en in twee stukken is gebroken. Het is nog onduidelijk of er doden of gewonden zijn. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. In Antwerpen wordt de avondklok vanwege de hitte even versoepeld. Sinds eind juli is het tussen half twaalf s avonds en zes uur s ochtends in Antwerpen verboden op straat te zijn. Maar omdat het zo warm is worden er nu geen boetes gegeven aan mensen die buiten verkoeling zoeken. De gouverneur van Antwerpen waarschuwt inwoners dat ze geen misbruik moeten maken van de tijdelijke regeling. In Laren is de Nederlandse cineast Nicolai van der Heijden overleden. In 1974 vestigde hij zijn naam met Help de Dokter Verzuipt. Ook was van der Heijden medeoprichter van het filmtijdschrift Scope. Samen met filmmakers Pim de La Parra en Wim Verstappen. En later regisseerde hij ook een aantal Duitse tv-series. Nicolai van der Heijden was 84 jaar.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 Chance Nothing really ends. Dit is Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 7 uur bij je. Er veel lekkere muziek. Wat reeds vaardigheden over wat er te doen is in Zandvoort. Het is 32 graden. Bewoners kunnen Zandvoort gewoon in. Dus het is gewoon een lekkere dag. En uh, weet je, ik heb ook gewoon lekkere muziek. Zoals deze van Lois Lane. Beetje een oude, maar hij is wel lekker. 95 alweer, de dames Kleeman. Tonight van Lois Lane, leuk om weer te horen. Ja, even bericht van de NS. Het is een gewijzigd bericht daar op hun site. Er gaan inderdaad extra treinen vanavond vanaf Zandvoort naar Amsterdam en ook naar Haarlem. Dat gaat tot 11 uur vanavond duren. Er zijn in ieder geval twee treinen die gewoon doorgaan naar Amsterdam. Dan denk je, ja, ja, en dan? Nee, er gaan gewoon extra treinen richting Haarlem. En dan kun je overstappen naar, naar Amsterdam. Er gaan acht treinen per uur Amsterdam-Haarlem. En dan doe je er net zo lang over. Dus uh, mocht je de trein naar Amsterdam gemist hebben... niks aan de hand, neem gewoon de trein naar Haarlem... en dan ben je net zo snel in Amsterdam als je daar even overstapt. Goed, gaan wij door met uh, Pamke Louise. En het is net of ze in de recreatieruimte staat... van een van de kapierboerderijen. Mooie de pingpongtafel? Hij is leuk. Nieuwe plaats. Emotieloos. Hier is die. Ik weet het ook. Je kon een wanbe gedragen en meer zijn. Ik ben al langer gewend aan de pijn. Oh yeah, yeah. help. Ik voel me niet mezelf. Mij is te vaak beloofd. Te vaak geloofd. En nu ben ik helemaal Vroeger heb ik ook gekocht. Van een jongen voor mij.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 Soll ik je einfach wieder schreiben oder niet? Ik wil niet meer wissen, wie es war. Ik wil niet meer wissen, warum es vorbei is. Ik wil niet meer wissen, wie es war. Ik wil niet wissen, was du machst, wenn du high bist. Ik hänk dus ab in irgendwelchen Bars. En ik merke, dass ik ohne dich allein bin. Augenwingen spiegeln zich in mijn glas. Ik heb dich gehen lassen wie een Feigling. Auf ein Signal nur noch ein letztes Mal doch das ändert nicht Denn mir ist klar, es wird nicht mehr wie es, es nachts, ich bin wach und ich denk an dich, denk an dich, denk an Wie kann man jemand so krass vermissen Wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so Kann ich dir einfach widerstehen oder nicht Wie kann man jemand so krass vermissen Wie ich dich in diesem scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass vermissen Soll nicht den einfach widerstehen oder nicht Wie kann man jemand so krass vermissen krass vermissen Thank you Let's stay together. En daarvoor houd je Jojo met vermissen. Ja, en wil je dan nog een tip hebben wat je kunt doen met het warme weer? Ja, wanneer, wat moet je dan doen? Dan moet je gewoon vroeg opstaan. En dat kan bijvoorbeeld zondagochtend om zes uur. Moet je dan bij de waterlijnduinen zijn. Hier in Zandvoort. Aan die gang Zandvoortse Laan. En dan, uh, dan kun je gewoon mee met een wandeling met natuurgidsen. Onder de noemer vroege vogels. En dan ga je dus van zes tot half negen ga je met de buswachter en met gidsen... ga je door de duinen. Dan moet je wel even aanmelden. Dat kan op de site van het waternet. awd.waternet.nl Bij activiteiten. En dan kun je zien dat je aanstaande zondag nog mee kunt... met de wandeling met natuurgidsen. Vroege vogels. Dat begint om zes uur ochtends. Ja. Waarschijnlijk ben je toch wachten van die hitte. Dus uh, ik zou gewoon gaan. Hartstikke leuk. Goed. Nieuwe muziek. Billie Eilish. My Future. Afgelopen week uitgekomen. Hij is echt mooi. Even wennen. Hij begint langzaam, maar... I can't seem to focus And you don't seem to notice I'm not here I'm just a mirror You would check your complexion To find your reflection Stylish, my future. Bijna half, uh, half zeven. En ja, ik zit even te kijken. Der, ja, ik weet niet of het doorgaat. Morgen 8 augustus is er een zomerse werkdag. En zo noemen ze het dan. In het Middenduin, in het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En uh, ze zoeken vrijwilligers die, die helpen om een uh, vogelkers uh, weg te halen. Er staat ook tussen haakjes bij stevig werk. En esdoorns uh, knippen, wandelpaden begaanbaar maken en dat soort zaken... Uh, ja, je kunt dus flink los morgen in het, uh, vanaf half tien uh, in, de, ja, in het middenduin bij uh, Noord-Zuid-Kremmerland uh, in de Duinen. Maar ja, of dat doorgaat, uh, kijk even op de site. Uh, er staat een telefoonnummer. Mocht je groepen voelen om inderdaad morgen mee te gaan, dat kan gewoon. Uh, je bent van harte welkom. Uh, dat is uh, verzamelen om half tien bij Kraantje Lek. En dan kun je tot drie uur kun je rooien en onderhouden in de Duinen. Maar bel eerst even of het, uh, of het allemaal doorgaat. Goed, um, ik sprak het eerste uur al met, uh, met Roy Dongen over zijn Letten Beach Café. En uh, ja, weet je, nog even een bijpasselijk muziekje. Dit is Shakira Chantanier. Si te sueño siempre estoy ahí es una guerra de toma y dame pues dame de eso que te enrei Oye baby no seas mala no me ve que con la gana se escucha en la calle y que ya no me quieres vení dimelo en la cara pregúntale a quien te quiera pídate juro que eso no es así nu tuw je een mala intención. Je nunca quise burlarme de ti. Amigo, se sabe. Momenteel, digo que no, hay que sí. Yo soy un Con mi cuerpo un egoïste. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre is tu manera. Yo te quiero en je no que que puro, puro, chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el Je me tienta cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabe manipularme y con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola, toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no sé torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tu quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, yo creo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoista puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Ik faz Ja, dat is een van de meest bekeken clips op YouTube. En uh, ja, er zijn er ook clips die worden gewoon helemaal niet bekeken. En dat is uh, onder andere eentje van uh, Lilith Merlot. Uh, 56 of 57 viewers nog maar. maar Zo'n mooie plaats. En uh, ik heb samen met Jaap Kopen even het erover gehad. We gaan hem gewoon vaak draaien. Want het is gewoon een hele goede plaat. Komt hier uit de regio. Safe as a secret. Lilith Merlot.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 say Even over half zeven hier bij ZFM. En uh, ja, de tweede vrije training is natuurlijk al afgelopen. Max is uh, vierde, tenminste hij heeft de vierste. Oh, hij staat op de vierde tijd uh, in deze laatste tweede, tweede vrije training. Uh, bericht erachteraan is dat uh, ja, waarschijnlijk het allemaal twee stoppers uh, straks bij de race. Banden is echt een probleem met deze hitte en uh, het kon nog wel eens een hele interessante race worden. Maar uh, zoals nu heeft hij dus de vierde tijd. Goed, we gaan lekker door met Nederlandse muziek van Dio. Dan moet je wel op dansen hè. Perfect, ik zie je nu. Eindelijk weet ik wat ik heb. Ik zie je nu. Je maakt het allemaal perfect. Ik zie je nu. Eindelijk weet ik wat ik heb. Ik zie je nu. Je maakt het allemaal perfect, super perfect, so perfect. In mijn ogen zijn geopend. Oh my God, ik was zo weg aan het dromen. Hardy die madden met een lippen opgespoten. yeah. Behalve ja, want je hebt die je niet nodig, want je bent perfect. Ja, yeah, dat I am perfect is all the shit die shit died Can I yourself the mind get sexy Mix is more you don't have me do more than my self All die Perfect, Guilhem en uh, Dio. Ja, en even zo'n plaat? Ik heb hem uh, afgelopen maandag gehoord bij uh, Jaap Funnekotter. Mooie Franse chanson van Brigitte Bardot uit de jaren 60. En daar is gewoon een remix van. Ik heb hem gisteren ook al gedraaid, ik vind hem leuk. Ik draai hem gewoon nog een keer. Brigitte Bardot met La Matrique. Of zoiets. Mijn Frans jongens, jongens, jongens, jongens. Coquillages et crustacés, Qu'il eût cru déplore la perte de l'été, Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en cartons. Et c'est triste quand on pense à la saison, Du soleil et des chansons. peine de quitter la mer et ma maison le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers et c'est dans ma chevelure ébouriff qu'il va le plus me manquer le soleil mon grand copain ne me brûlera que de loin Alors que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous de de séparés, deux séparés. passer de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. dacht, het kan maar niks te hard, alles hapert, alles zwart. De meest gedraaide plaat bijna hier op ZFM. Alleen van Verline. Ja, Nog even terug naar Liefde uit Zandvoort. Want op Liefde uit Zandvoort... Uh, ja, Christel is natuurlijk altijd om half zes bij ons in de uitzending. Vandaag ging het met name over het opruimen op het strand. Maar op haar blog staan ook allemaal uh, dingen die je kunt doen. En bijvoorbeeld op de ochtenden, heel vroeg in de ochtend... zijn er genoeg yoga dingen die je kunt doen op, uh, op Zandvoort. Bijvoorbeeld strandyoga bij Zenzo. Stunt uh, 6 is dat. Dat is tussen 9 en 10 uh, morgenochtend. Bijvoorbeeld yogales bij Ohana Beach. Dat is om 10 uur op zondag. Een sessie bij Bondi Beach tussen 11 en 12 op zondag. Zaterdag om kwart voor elf bij Beach Yoga door Inge Vessel En dat is bij Adam en Eva. Dus er is genoeg te doen als je gewoon lekker op zaterdag of zondagochtend... even wil yoga. En dan is het nog lekker rustig, is het is nog lekker stil. Is het is nog lekker cool op het strand. Kijk op liefst uit Zandvoort en daar zie je al die yoga-activiteiten staan. En dat is heerlijk. Op zondag No, it sounds funny, but I just can't stand the pain, girl. I'm leaving you tomorrow. Seems. To Easy, Eerlijk, Het is echt die zomer zondagochtend plaats. Ja, bijna 7 uur. Ik denk dat ik twee platen kan draaien. En één daarvan die draai ik altijd. Zeker de laatste weken, omdat die zo relevant is. Hier is hij Daniel Sauleka, Wake up. Together To fight for human rights. Wake up! Wake up. Let's put our hands together. It's time to fight for human rights. Wake up, wake Daniel Soleka, 1981 yeah. al. Wake up and fight for human rights. Yeah. En met Daniel Souleka wordt het bijna 7 uur. 3 uurtjes. Uh, welkom in Zandvoort zit erop. Ik ga van 20 graden in de studio nu weer naar 32 buiten vond leuk om te doen. Um, luister vanavond ook naar See It. Morgen vroeg hebben we weer Toebak. Dan Goedemorgen Zandvoort. Dat begint om 11 uur. En dan gaat het over de horeca, de KNRM en het bezoekerscentrum in de Waardlijnduinen. Dan natuurlijk Zandvoort op zaterdag. En zondag drie uur lang jazz van tien tot één. En ja, luister echt maandagavond naar de herhaling van Alternative FM met de burgemeester en Jaap Koper. Die twee uur lang over muziek praten. En dat is echt een ontzettend leuk programma. Ik laat jullie achter met een uh, hele foute plaat. Lou Rolfs. I see you when I get there. Ik zie je als ik er ben. En uh, ja, eigenlijk kan hij niet meer, maar ik vind hem nog leuk. Dus uh, ik ruim gewoon tot uh, donderdag in de ochtend en anders tot volgende week, vrijdagavond weer. Tot dan, veel plezier en veel plezier met de Formule 1 komend weekend. Pardon me, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you.